Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 6, opgenomen op 5 oktober 2011. Leuk dat je luistert naar deze week in Tablets nummer 6. We zitten in een rare situatie dat er een heleboel gebeurd is de afgelopen week en dat we er eigenlijk maar heel weinig over te zeggen <laughs> hebben. Ik ben natuurlijk weer verbonden met mijn beste vriend Martijn, helemaal uit Italië via de Skype. Alles goed Martijn? Jazeker, alles goed. Ja, ja, dat is mooi. Uh, wij hebben de podcast al een dag uitgesteld omdat we graag wilden praten over de Apple aankondiging van gisteren. Alleen uh, viel die nogal tegen, dus die verschuiven we eventjes na de pauze, na het app-segment zeg maar. En uh, laten we gewoon maar eventjes snel de week doorlopen en deze podcast uh, vol proberen te krijgen... met nieuws over de Amazon Kindle, de Samsung Galaxy Tab, een paar appjes via Nick. Dan gaan we over Apple praten, de Asus Transformer en de Iconia Tab. En dan zit het er weer op voor deze week. Dus laten we maar beginnen met uh, jouw korte samenvatting over de Kindle Fire. Ja, korte samenvatting. Dat is lastig, omdat we er al zo, zo, zo lang over gepraat hebben ondertussen. Mm -hmm. um, maar we hebben het inderdaad uh, bij, de, bij de podcast van vorige week uh, gehad over de Amazon Kindle. Alleen toen toe was die nog niet gepresenteerd. Toen mm -hmm. dus hebben we nog wat uh, de, de, de discussie gevoerd. Um, maar toen die gepresenteerd werd, uh, wat was dat, dinsdag of woensdag? Ik weet het niet meer. Uh, een 7-inch tablet. Uh, met Android besturingssysteem, maar dat is eigenlijk niet meer terug te, uh, terug te herkennen omdat Amazon haar eigen uh, customized menu en, en uh, eigenlijk gewoon besturingssysteem van gemaakt heeft. Mm -hmm. uh, en het belangrijkste is natuurlijk dat er complete integratie is met de Amazon online stores voor muziek, e-books, uh, films uh, en natuurlijk de Amazon uh, cloud service. Uh, er zit eigenlijk alles op en aan en 199 dollar gaat die kosten, helaas niet in Nederland voorlopig. Maar dat is wel het, het belangrijkste uh, punt van deze tablet. Waarom die gewoon. Uh, veel potentie veel, heeft. Ja, veel potentie heeft. En een groot marktaandeel zou kunnen gaan veroveren van. In ieder geval de Android-tabletmarkt. Ja, ja. De, de berichten zijn dat. ze 200.000 per uur worden besteld of zo. Wat is het? 2000 per uur. In ieder geval. Ze worden op dit moment eventjes wat meer besteld dan de iPad 2. En niet dat het heel gek is. Want dat ding, die iPad 2 is natuurlijk alweer bijna een jaar te koop of zo. Of een mm -hmm. half jaar weet ik veel. Maar dat schijnt in ieder geval goed te gaan. En ja, die 200 dollar, dat is natuurlijk uh, echt het sterkste punt uh, misschien wel van de Amazon-tablet. Uh, en ja, zoals je zegt, het, het heeft een uh, mooie integratie met de rest van het Amazon-ecosystem. Je krijgt er een maand gratis uh, toegang tot Amazon Prime mee, wat natuurlijk verstandig is van ze. Mm -hmm. Zodat ze mensen over de streep kunnen krijgen om, da om dat ook te kopen. Uh, en zoals je zegt, we hebben in onze andere podcast Heer Heer... Uh, die linken we natuurlijk uh, bij dit bestand. Kan je een uur lang luisteren naar ons uh, geklets over de Amazon Tablet. Maar de belangrijkste punten heb jij nu Martijn, heb je al uh, denk ik keurig aangestipt. Uh -huh. En ja, uh, Voor de rest moeten we als Nederlander nog maar eens eventjes ons adem inhouden, Tot we er wat meer over kunnen zeggen. En zelf op die knopjes of op dat schermpje kunnen gaan drukken. Ja, want klas van vanmorgen, ik zie het nou ook we staan tot nu toe, in ieder geval binnen een week dus eigenlijk, 250.000 exemplaren zouden er verkocht zijn al, of gepreorderd zijn. Ja. Dus het gaat hard inderdaad, en ik zie hem inderdaad in Amerika wel heel groot worden. Ja, sowieso. Oh, wat ik trouwens wel even graag wil zeggen, want dat bedacht ik me van de week opeens, om, uh, uh, voor de volgende zeg maar, hè, lekker uh, al een beetje op de zaken vooruit lopen. Mm -hmm. de, ook al... de Teenage of de echte opvolger? Whatever, een volgende. <laughs> Het gaat me erom, van als zij DLNA weten toe te voegen aan dat apparaat, ja. dan hebben ze natuurlijk wel opeens een kick-ass extra product erbij. Want dan zijn er natuurlijk een heleboel televisies die dat aankunnen, daar heb jij wat meer verstand van dan ik. Mm -hmm. Maar DLNA is een soort van de Airplay van Apple, toch? Ja, maar dat Some DLNA, uh, ja, ja, in principe wel. Je kunt er muziek en video mee streamen, ja. Komt ja, precies. Mee. Dus da daar gaat het me om. Dus als ze op een gegeven moment bij een... Want bij een, dat kan nu nog niet in de Kindle Fire, die 7 inch. Mm -hmm. Maar moet je je voorstellen uh, dat ze zo meteen een tablet op de markt brengen... waar je al die content die je makkelijk kan binnentrekken... ook nog weer eens makkelijk op je televisie kan krijgen. Maar kan, ze kan dat al niet? Met, nee, nee, met een Amazon app, want je hebt dus smart televisies... waar je dus apps op kunt downloaden. Um, en je krijgt, ja, straks, je krijgt straks Google TV en dan kun je via die app toegang krijgen tot je Amazon Cloud dienst, tot je Amazon Cloud opslagruimte, waar ook je films en muziek en foto's op staan. Oké, okay, ja, ja, ja, dat, dat, dat weet komt niet ook volgens is... mij, maar dat is een andere manier om het ook te doen. inderdaad. Pre precies, want dan leggen ze dat eigenlijk nog eigenlijk bij zo'n set-top box device neer, zeg maar, of mm -hmm. bij een ingebouwde functie van een televisie. Ja. Uh, ik denk dat ze, als ze dat toevoegen aan hun, aan hun uh, tablet... zoals bijvoorbeeld android tablets sommigen hebben... of Airplay via de iPad... Uh -huh. dan concurreren ze meteen ook die, die, die Google TV bijvoorbeeld de tent uit. Absoluut, ja. Dus uh, dat vond ik, nog wel, vond ik nog wel een interessante optie voor de toekomst. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, uh, de Amazon Kindle Fire, Google it. En uh, je leest je helemaal uh, schil over allemaal meningen. Wij hebben alle twee meer dan uh, vijf stukjes er volgens mij wel over op onze websites En natuurlijk... Uh, onze andere podcast nog een keertje pluggen. Heer Heer. Aflevering 2. Waar Martijn de kant. Uh, of in ieder geval een beetje de kritiek levert op de, op de Kindle Fire. En ik probeer positief te doen. En dat, dat is misschien wel een interessante podcast om te lezen. Heb je interesse in de Kindle Fire? Ja, ik hoop er in, in, ieder geval, uh, in ieder geval veel over te weten. Als je aan alles leest en luistert, dan uh, komt het helemaal goed. Zo is dat. Zo is dat. Hey, volgens mij uh, zijn er nog niet genoeg Galaxy Tabs op de markt. <laughs> Nou ja, als we Samsung moeten geloven, in ieder geval niet. Want die heeft vorige week de Galaxy Tab 7.0+ gelanceerd. Eigenlijk maar stilletjes. Geen grootse presentatie. Zo'n mobile impact uh, evenement of wat dan ook. Helemaal niks. Gewoon een persbericht de deur uit. Nieuwe Galaxy Tab. Het is ook maar tussen maar haakjes de opvolger van uh, de Galaxy Tab 7 zoals we die kennen. De eerste uh, echte concurrent van de iPad om het zo te noemen. Oh. Uh, en het is een uh, plus versie. Dus ja, wat krijg je, <coughs> wat krijg je extra? Uh, Android Honeycomb is wel eigenlijk het grootste. Een soort 4S zeg maar. Ja. <laughs> Ja, maar dan nog dat nog meer. S, S, dat doen, <laughs> ja, dat is Ja, zo kun je het noemen. Dus, het is niet heel bijzonder. Ja, je, hebt, je, je krijgt een beetje een, een update met Android Honeycomb inderdaad. En een wat, slanker, een wat slanker, slankere, uh, slankere tablet. Uh, daar komt het eigenlijk wel op neer. Je krijgt heb steeds... je een dual-core processor? Ja, dat wel. Um, alleen, uh, je krijgt bijvoorbeeld ook een, een micro-SD-card wat dan weer niet op de 8.9 en de 10.1 zit. Dat heb je dan weer extra. Oh, dat is wel nice. Dat is wel nice, inderdaad. En je krijgt standaard, standaard 3G. <coughs> okay. dus, uh, maar de prijs is 491 euro. Dus dat gaat best ja. wel weer wat kosten. Dat is eigenlijk te duur, natuurlijk. Maar ja, goed. Uh, in principe klinkt het qua specs wel uh, als een redelijk compleet dingetje. Jawel. Alleen, absoluut. De, ja, goed. Als, <laughs> als je zoveel geld kan besparen, 300 euro kan bespa of dollar kan besparen door voor een Kindle Fire te gaan, ik weet niet of uh, de 7 Plus. Uh, ...nu zo heel interessant gaat worden. Maar uh, is die al te koop in Nederland? Nee, die moet uh, eind november... ...of eind 2011 eigenlijk... Uh, ...in Nederland uh, gaan verschijnen. Wanneer precies weet ik nog niet. En hoeveelste... ...Galaxy Tab is dit nou in de huidige lijn? De vierde toch? Ja, je hebt de 7.7... Uh, ...8.9... ...10.1 en dan de 7.0+. Inderdaad, de vierde. Dat zijn er dus vier. Dat, dat, is, zijn, er vier. Uh, dat zijn er drie te veel. Ja, okay. ja, ja, voor elk uh, prijssegment eentje en, en voor elke uh, doelgroep eentje eigenlijk. maar Ja, ja elk is, prijssegment is... van hoog naar hoger, toch? Of ben ik nog gek? <laughs> ja, je gaat eigenlijk van 4,99 naar, ik denk de Galaxy Tab 7,7 het gaat worden, naar 700 euro. Dus die 7,7 is duurder dan de 10,1? Ja, nou, dat AMOLED doet doe dat dan. Oké, okay. nou ja, voor de rijke mensen onder <laughs> <laughs> de Galaxy Tab... Probeer ze te bestellen voordat ze verboden zijn. Hé, <lacht> hey, uh, laten we meteen maar eventjes naar Nick gaan luisteren. Uh, ik heb natuurlijk weer uh, eergisteren, want het is vandaag woensdag dat we dit opnemen, heb ik uh, Nick weer even kort aan de lijn gehad. En uh, praten we over een paar appjes. Dus daar komt hij dan. Hoi! En voor ons appsegment zijn we weer verbonden met de publiekslieveling Nick, ben je daar? Ik ben er. Heb jij uh, de fijne opmerkingen gezien die over jou gemaakt worden? <laughs> nee, nog niet. Ik moet altijd zo lachen om die Nick. en uh, uh, Volgens mij Wout met dubbel O, die zegt ook dat jij ontzettend aantrekkelijk bent. Dus uh, ja, je hebt fans. Je hebt fans. Oké. Okay. Okay. Hoe was het deze week, Nick? Uh, goed. Ik ben naar uh, iCreate Live geweest. Oh. Afgelopen uh, zaterdag. En uh, wat is iCreate Live? Het is een, uh, ik weet niet uh, of uh, mensen het blad kennen, iCreate. Maar iCreate is zeg maar een blad voor uh, Apple-liefhebbers, Mac, en iPhone, uh, iPad en alles daaromheen. Oké. Okay. En die, die hadden uh, een of andere beurs. Dat klopt. Oké, okay, leuk. En uh, heb je daar nog wat, uh, wat moois gezien of wat moois geleerd? Ja, vooral mensen van Twitter leren kennen. Dus oh, oké, okay, dat is altijd leuk. Maar niet een hele toffe nieuwe app of uh, ja, al een iPhone 5 gezien? <laughs> Ik heb heel stiekem mijn iPhone 5 ergens achter de scherm gezien. Ah, ja, dat ik ik zeggen, ja, dat dacht ik al Ik mag niks zeggen. Dat dacht ik al wel. Hé, <laughs> hey, laten we beginnen met de eerste app. Wat heb je voor ons gekozen deze week? Uh, nou, e eindelijk een uh, mooie game voor Androiders. Dat is ja. Spirit HD. Spirit HD. Ja, Spirit HD. En, um, ja, hoe moet je dat? Het is eigenlijk een heel raar, neonachtig spel. Ja? En moet, <laughs> ja. En je moet dus... Um, ...monstertjes vangen door een, een gat te maken. Dus dan beweeg je met je vinger... Yeah. ...maak je rondjes en dan maak je een soort gat waar je... je krij... en, en die monstertjes monster... worden daardoor aangetrokken ofzo? Ja, die worden daarin gezorgd. Je moet het zelf een keer spelen, dan, dan snap je wat ik bedoel. Ja, ik, ik kijk eventjes uh, op het internet bij de screenshotjes, want hij uh, is er ook voor uh, iPad. Anders moet je een keer een videootje gaan kijken. Uh, ja, dit is, uh, bij de Android Store staat er een videootje embed en bij de iPad Store of iOS Store is het uh, zonder videootje. Maar nee. inderdaad, met heel veel neonachtige kleurtjes. En oh, hij is en... ook voor de iPad. ja yeah. ken wel alleen voor de, voor de Android. Ja, het, eigenlijk het enige <laughs> verschil is dat het uh, meer blauw is volgens mij dan groen. Maar dat is volgens uh, okay. mij is hetzelfde spelletje. Het kost, uh, kost 2 dollar op, de, op iOS en 1,60 of zo op Android, toch? Uh, ik zal, ik kijk even hem hier wel voor me. Uh, ja, zoiets. Ja. Yeah. Ja, oh, 1,80 inderdaad. Op, uh, op Android, nou zeg maar ongeveer gelijk, want het zijn dollar en euro prijzen. Ja. Maar dat is dus een uh, verslavend spelletje? Heel erg. Over verslavende spelletjes uh, gesproken. Jij stuurde <laughs> mij van de week lachend een linkje op, vertel eens. Zit ik jou een link op? Over uh, dat Zwolse café. Sorry? Over dat café in Zwolle. Oh, dat café. Ja, wij hadden het laatst nog over uh, Wordfut. Ja. Yeah. Het uh, digitaal scrabble. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat uh, loopt in een, een café in Zwolle zo uit de hand <laughs> dat ze het gewoon hebben verboden. Omdat het hele café was gewoon stil en die zat allemaal <laughs> achter de telefoon te Wordfurt. Te Wordfeuden? Ja. Ja, oké. Dus hebben ze een bad opgehangen. Erop staat hier geen woordvoort. <laughs> en zijn ze nog de enige of zijn er al meer uh, kroegen en cafés die dit hebben gedaan? Het is het eerste waar ik het heb gelezen. Oké, okay. nou, dat is een raar verhaal. Dat, dat, uh, tja. Ja, ik, ik heb het gezien en er stond ook bij van ja, ze praten nooit meer met de barman. <laughs> ja, Ben je eenzaam als barvrouw zeg, ongelooflijk. En echt skrabbelen mag nog wel. Oh, gelukkig. <laughs> dat mag echt wel. Dat mag wel. Oké, okay, ja, nou ja, ik ben deze week ook een beetje aan het wordfeuten geweest. <lacht> ik moet zeggen dat ik gelukkig niet zo goed in ben, dus ik heb ook niet zo heel erg de drang om door te spelen. <lacht> Ze maken me elke keer kapot, hé. Hey. Dan heb ik mensen leren kennen, die zijn er echt veel te, veel te goed in, zeg maar, die types. Ja. En dan, oh, jongen, dan echt een 49 letterwoorden en weet ik voor allemaal. Dingen <lacht> speel, speelt, weet ik voor, een van de woord voor 112 punten. En dan kom ik weer met mijn 12 punten daarna terug, weet je wel. Nou, dat is <lacht> schiet niet op, schiet niet op. Nee. Dus, uh, maar oké, okay. dus uh, we hebben Spirits als leuke app voor uh, beide platformen. Ja. Wordfeut uh, als uh, waarschuwing dat je dat overal kan spelen, behalve in Zwolle. <laughs> heb je nog meer apps? Uh, nou, dit is een app voor de, voor de Mac. En uh, speciaal voor mensen die ook een, uh, heel graag op hun iPad lezen. Oké. Okay, snel yeah. een uh, tekst app gevonden op internet. Dan kun je een uh, appje downloaden, het heet Calibre. Dus, de link oh, staat yeah. in, de, in de beschrijving dan kun je, dus zelf een, de hele tekst, kun je dus zelf een tekst maken, maar ook een, een font en zo, of een cover. Alles kun je zelf instellen. Ja, dus Kaliber je is hebben. eigenlijk een, een, zeg maar een bibliotheek-app voor je voor e-boeken, e hè? Ja, maar je maakt dan zelf de boeken van je bibliotheek. Ja, dat, dat, ja nee, precies, want ik, ik, heb, ik gebruik Kaliber voor mijn Kindle de boeken te sturen... Oké. Okay. Uh, en je kan met plugins in Kaliber bijvoorbeeld ook DRM verwijderen, als dat nodig zou zijn. Je kan het omzetten van EPUB in .mobi of in AWZ. En je kan het dus heel veel met, van PDF naar EPUB en andersom. En ja, ja. Op die manier kan je, dat, uh, uh, kan je sowieso die bestandsformaten aanpassen. En tijdens ja. bijvoorbeeld als ik nu een boek ingeef, die is in EPUB-formaat, dan zeg ik van Jesus. ik wil die op mijn Kindle hebben... Dan zeg ja. ik van, nou, dan moet je hem converteren, hè? daar komt het dan op neer. Maar bij, net voordat je gaat converteren, kan je bijvoorbeeld instellen... wat je de standaard uh, lettergrootte wil hebben... en hoeveel de witregel moet zijn en dat soort dingen. Dus het is een heel uitgebreide app. Maar wat naast die bestandsformaten is, het vooral tof... dat je ook, uh, je kan op, uh, op auteur gaan, gaan, uh, gaan filteren en op, op, op genre. En je kan, je kan het dus echt gebruiken als je eigen bibliotheekbestand, zeg maar, database dus het is gewoon een hele, hele uitgebreide bibliotheek in plaats van de iTunes-bibliotheek. Uh, ja, ja, je zou het in principe een soort iTunes voor boeken en uh, tekstbestanden ja, ja. kunnen noemen, inderdaad. En het is, het is heel erg populair. Het is, ook, uh, het is vrij bekend, zeg maar. <laughs> Oké. Okay. Maar, uh, maar die is trouwens niet alleen voor Mac, hoor. Dus is dus ook voor Windows en ook voor Linux. Is dat Linux, zo? En, uh, nou, ja. dan moet je ja, het is volgens mij kaliber.org of zoiets, maar dan moet je maar even opzoeken. Maar dat, uh, ja. dat, uh, dat is in ieder geval voor meer dan één platform beschikbaar. Dat <laughs> weet ik zeker. Sowieso voor Windows. Oké, okay. dus uh, hartstikke top. En dan hebben we nog een, iets van een appje voor op een tablet? Uh, ik heb een appje voor een tablet. Ik zit even te kijken, want ik heb zoveel apps. Ik kan nog ergens iStudies Pro tegen. En dat is heel handig als je oh. uh, als je, je rooster niet goed kan onthouden het is ook voor de uh, iPhone. Okay. Super. Wat gebruik jij een papieren agenda nog? Uh, nee. Nee, helemaal niet. Dat doe je allemaal digitaal dus nu. Ik doe uh, ja, maar ik heb een uh, Android-telefoon. Ja. Yeah. Dus daar moet ik het gewoon met een PDFje doen. Maar toen ik nog uh, elke dag gewoon mijn iPad touch mee naar school nam, yeah. toen had ik iStudies Pro erop staan. En dus voor de iPad is het helemaal mooi. Dan kun je dus gelijk, je opent die app en je ziet gelijk welke les je hebt en welke les je daarna nog hebt. Oké, okay, dus het is een soort rooster-app. En dan moet ja, je het allemaal je... zelf erin tikken of kan je dat uh, van... Uh... Ja, in het begin is dat een heel gedoe. Ja. Maar daarna kun je, is het uh, heel makkelijk in gebruik en kun je ook je huiswijk erin zetten, je cijfers. Oh ja, ja, ik begrijp wel wat je, wat je bedoelt met dat hij meteen... Dus als jij de moeite hebt genomen om alles netjes in te vullen en je opent ja. op een woensdag om drie uur, ja. dan kijkt hij gewoon wat is woensdag drie uur. Een soort ja. kalenderrooster applicatie. Oké, okay, en waarom gebruik je dan niet gewoon een kalenderapplicatie voor? Waarom uh, moet dat via iets anders? Wat is handiger? Ja, wat bedoel je? Ik bedoel, uh, elke dag uh, voor twee maanden of zo, of voor of een heel jaar, elke dag, je kalender gaan invullen dat is ook niet wat, hè? Nee, oké, okay, maar je kan toch herhalingen en zo in, in, in of niet? <laughs> ja, maar het, is, dan... nee, maar het is minder handig. Dat, ik snap wat ja. je bedoelt. Nu kan je dus gewoon zeggen van: ik heb de komende vijf weken heb ik op woensdag om drie tot half vijf heb ik deze les. Ja, bijvoorbeeld. Oké, okay. ja, dat is wel handig. Oké, okay, top, zeg. Ja. Oké, okay, en uh, nou ja, goed morgen. Ik ken jij natuurlijk, en ik weet dat jij ook een redelijk een uh, Apple fan bent. <laughs> Wij nemen dit altijd op maandagavond op, even snel. Een beetje zenuwachtig ja. voor morgen. Ga je het volgen? Ik, uh, ja. Houdt ik ben ook niet ja, echt maar ik ga het wel volgen. <laughs> ja, ik weet het niet. Uh, omdat jij <laughs> van de appjes bent natuurlijk, uh, is het voor jou wat minder belangrijk. Maar misschien vond jij dat uh, die voice assistant functie wel, uh, wel interessant. <laughs> dat is natuurlijk een uh, grote app zo meteen. Yeah. Ja. Yeah. Zullen het wel zien? Ja, yeah, inderdaad. <laughs> tot volgende week. Nick zien wel. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Zo, nou, dat was Nick weer. Altijd lachen, altijd, altijd leuk als die jongen weer wat te vertellen heeft over de appjes. Um, helaas weer niet het, uh, het geluidje van, uh, van de, hoe noem je dat? Um, hoe noem je dat nou? Zo'n TomTom, navigatiesysteem. Oh. Dat proberen we nog steeds een keertje erin te verwerken. Maar ja, goed, uh, dat, uh, dat blijkt allemaal extra lastig en dat is ook niet zo heel raar. En dan is het eindelijk het grootste nieuws van... Deze week. Nou, hetgene waar we het langst naar deze uitgekeken week van hebben. in 2000, van dit millennium natuurlijk, de iPhone 4S. Ja. Dat is een hele kleine tablet. Nou ja, ik, ik moet uh, beginnen met te zeggen dat ik er uh, helaas niet uh, voor thuis kon blijven, omdat ik een afspraak had. En toen keek ik na die afspraak, want ik kon ja, niet live bijhouden via mijn telefoon. Toen keek ik na die afspraak even alle Twitter-berichten terug. Dat is het eerste wat ik kon doen. En ik moest eigenlijk gewoon lachen van, nou, ben blij dat ik gewoon naar die afspraak gegaan ben. Okay. Het, ja, ik, ik word ah, er nog... nog niet. Nee, het is niet erg, maar je, je leeft daar een heel jaar naartoe. Of je leeft daar naartoe, <laughs> dat is overdreven. Maar als je alle berichten op het internet even samenpakt, die miljoenen miljoenen artikelen over iPhone 5, ja. iPhone 4S en dit en dat gaat erop zitten. Ja, toen viel het me gewoon zo zwaar tegen. Dat komt gewoon door de hype die ervan gemaakt is, dat snap ik ook wel. Oké, okay, laten we het even, even kort samenvatten. Ja. Gisteren heeft Apple een nieuwe uh, iPhone aangekondigd. En niet zoals de meeste mensen verwachten een iPhone 5, maar een iPhone 4S. Ook al waren daar ook wel hoge verwachtingen over natuurlijk. Of hè, veel mensen schreven over de 4S. Mm -hmm. um, ding ziet er precies hetzelfde uit als een iPhone 4. Zowel in het zwart als in het wit ziet hij er hetzelfde uit. En heeft een paar upgrades, zeg maar, uh, intern. Dus een nieuwe processor, een soort A5-processor zoals we hem kennen van de iPad 2... Meer intern geheugen. Uh, wat is er nou nog meer nieuw? Een dual uh, antenne, zeg maar. Daar doen ze net alsof ze heel bijzonder zijn, maar ze zijn ook de enige telefoon die dat nodig hebben. Zodat als je hem verkeerd vast hebt, dan switcht hij naar die andere antenne. Maar dat komt omdat ze dus een antenneprobleem hebben. Dat doen ze nu net alsof dat een echt mooie feature is. Het is gewoon een het is noodzaak, omdat anders niet kan bellen. Uh -huh. uh, dus dat is nieuw: Camera. CDMA en GSM in, in, in elkaar. En dan inderdaad wat jij zegt, de camera. Maar dat is wel groot nieuws, want de iPhone-camera is al heel populair. Uh -huh. En deze camera ziet er wel een stuk beter weer uit. En nee, dat... absoluut. Als, je, als jij uh, veel foto's maakt met je iPhone en dat ding echt gewoon goed gebruikt... dan is het absoluut een, up een upgrade uh, waar je rekening mee moet houden. 8 megapixel, 1080p video, inclusief stabilisatie en witte ruimte of zo, weet ik <laughs> veel. Gewoon een betere camera. <laughs> ja, maar die lens is ook weer anders, zeg maar. Dus uh, het gaat niet alleen om de megapixels meer hè, tegenwoordig. Het gaat om het de hele optiek. Over, over, ja. Precies, en nou ja, dat, dat is een stuk beter. En uh, dat klinkt interessant. Het is in principe niet echt een reden, volgens mij, voor iPhone 4 gebruikers om meteen te gaan sparen. De, en de Siri, hè? of heet dat? Sirol Siri? Dat, ah, ja, dat uh, is een spraaksysteem. Ja, dat is misschien wel het allerinteressantste naast de camera, is Siri, de voice assistant, uh, je persoonlijke assistent. Tegen dat apparaat kan je dan gewoon gaan kletsen en zeggen van, uh, uh, in het Engels kan je dan zeggen maak een afspraak met Martijn voor woensdag om 12 uur in uh, café, uh, café de Bruine Beer. En dan zou dat ding dat moeten begrijpen en die maakt dan een afspraak voor je. Of je kan zeggen van, wat is het weer vandaag? En dan zegt hij van, nou, uh, uh, dat is het weer vandaag. En dat is alleen in het Engels? Dat is op het moment alleen in het Engels, ook niet in het Spaans. Dus dat uh, laten ze ook wel een grote markt liggen nu in eerste instantie. Okay. Uh, maar ze lanceren Siri in beta. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze het nog niet helemaal af hebben. <laughs> dus je mag niet zeiken als het niet werkt. Ja, ja, nou ja, dat is misschien een beetje de tactiek. Het is toch wel, dat is niet echt des Apples natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, normaal gesproken komen die best wel gepolijste producten op de markt. Ze moesten natuurlijk met, iets, met een unieke feature komen, anders werd die 4S natuurlijk uh, helemaal minimaal. Ja, dat zou het waarschijnlijk wel kunnen zijn. Maar wat wel jammer is, ik dacht van, nou ja, ik heb een iPad 2, dan, uh, dan wil ik dat wel zien. Want volgens mij heb ik beide dezelfde, uh, de, dezelfde interne uh, processoren en al dat soort rommel in mijn iPad als in zo'n iPhone 4S. Mm -hmm. Maar het schijnt dat het dus alleen maar kan werken op de iPhone 4S. Dus ja, je dat... zou zeggen dat het allemaal software is om dat te laten werken, maar blijkbaar ja, niet. Ja, maar waarschijnlijk is het RAM, bijvoorbeeld, is oh, belangrijk okay. om... Uh, om te gebruiken. En uh, Apple is er natuurlijk ook nooit vies van geweest om bepaalde functies bij producten weg te halen. om iemand anders over de streep te trekken. om alsnog zo'n 4S te kopen. Hè? Ja, nee, daar gaat het soms uiteindelijk. Ja. Dus uh, wie weet, maar dat, dat valt allemaal te bezien. Uh, en eigenlijk is het opvallend dat we maar. wat, wat is het? Vijf, zes minuten over Apple kunnen praten dit keer. En nou, wat, wat, wat vond je van Koek? Um, nou, ik heb, ik, ik heb uh, nog niet de keynote teruggekeken. Hij is al wel te downloaden. Maar wat ik heb gehoord van mensen die, waarvan ik normaal zeg maar hun, hun mening op, op prijs stel. Uh -huh. uh, die het hebben gezien of die erbij waren. Zoals zo'n Tim Stevens van, uh, van Engadget, die, zag ik, die hoorde ik in een interview mee na de presentatie. En die waren allemaal redelijk uh, positief over Koek hoor. Het is geen Steve Jobs, maar dat lijkt me ook, uh, het lijkt me ook een goed idee om, om niet Steve Jobs na te gaan lopen doen. Uh -huh. Uh, maar hij, hij, hij scheen natuurlijk overgekomen te, uh, te zijn... en zoals we eigenlijk al een beetje verwachten... Uh, de presentator te zijn die de andere mensen aankondigt. Dus uh, het was niet Tim Cook die ons ging vertellen over de iPhone 4S. Okay. Maar dat was Phil Schiller of Scott Forstall. een van die twee mensen die je uh, normaal gesproken ook vaak op het, uh, op het podium ziet staan. En... Uh, nou, het grootste nadeel van Tim Cook is natuurlijk dat hij geen One More Thing had. Want ja, eigenlijk zat iedereen nog aan. tot, echt, tot de laatste seconde zat dus zo. Oh, oh, komt het, komt het, ja, precies. Het? Doe dan in ieder geval, vertel me in ieder geval iets over een Apple TV. Of <laughs> vertel, vertel iets wel, weet je wel. Dit weten we eigenlijk allemaal wel. En dit boeit ons eigenlijk allemaal niet. Dus nee. uh, ja, goed. Op, in mijn Twitter waren er toch nog wel een paar uh, Apple-fans. die kennelijk het echt prachtig vonden. Die, die tweets eruit stuurden met allemaal uitroeptekens: meer geheugen! Voice Assistant! En eh, weet ik veel allemaal, helemaal enthousiast is dus op een gegeven moment. Ik zou tegen zo'n kerel zeggen van, wat zie ik nou enthousiast te doen, joh? Ja, het is hartstikke mooi en dit en dat. Dus kennelijk zijn er nog genoeg mensen die, uh, die wel echt onder de indruk zijn. Um, ja, de belangrijkste het, observatie ja. van gisteren is dat het gat tussen iPhone en Android weer gedicht is, zeg maar. Want ja. uh, qua specs hebben ze nu ook weer, wel weer een goed, goed model natuurlijk. Uh -huh. Het doet nu echt niet onder voor een sensation of een... Uh, hoe heet ik, een Galaxy S2. Uh -huh. uh, maar het is niet zo dat we, uh, of dat zoals de Apple-liefhebbers vaak een beetje hopen... dat Apple weer echt een supergrote voorsprong heeft gemaakt. Maar denk je dat ze dat misschien begin volgend jaar dan doen? Als, omdat ze nog even wachten met die uh, iPhone 5? Nou ja, ik denk dat, dat het misschien het ook wel een beetje een perceptie uh, dingetje is over voorsprong nemen. Uh -huh. Want het valt natuurlijk nog te bezien, hè? niemand heeft, van ons heeft nog zo'n iPhone 4 in de handen of 4S in de handen gehad... Maar wat het grootste, sterke punt van Apple normaal gesproken is... is dat ze niet per se de, de allerbeste specs hebben... of de meest vrije software met de meest bewegingsruimte. Nee, het werkt allemaal zo, zo lekker fijn met elkaar. En dat is natuurlijk wel nog iets wat we kunnen gaan zien. Dat misschien komen die specs wel overeen met die Android-telefoons... maar als zo'n iPhone uiteindelijk toch wel weer fijner blijkt te werken... dan hebben ze die voorsprong wel. Alleen op papier ziet dat er dan anders uit, zeg maar. Ja. Maar toch, eh, het design dat niet veranderd is aan, de aan het uiterlijk. Ik denk dat het er... Het is 18 maanden al op de markt, hè, de iPhone 4. Mm -hmm. En het ziet er gewoon, ja... Die, die mobiel... Ik, ik vind hem niet lelijk of zo, hoor. Daar gaat het niet om. Nee, nee, nee. Alleen, eh, kijk, ik denk dat vooral het verschil tussen een 3,5 inch en een 4 inch scherm of groter... Want je kan volgens mij, <laughs> je kan volgens mij tot 17 inch uh, Android-telefoons kopen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Het zit er gewoon ingebouwd in je, in je televisie. Eh... Uh, ja, dat is denk ik een van de grote differentiatiepunten op dit moment. Dat als mensen voor, uh, voor de mediamarkt staan en ze zien die dingen naast elkaar liggen. Dan dat is het grote verschil denk ik. Waar je ja. naar kijkt van hoe groot schermpje wil ik hebben. Mm -hmm. en, ja, uh, ja, bij Apple is het natuurlijk ook gewoon, als het een Apple is, is het al snel goed voor veel mensen. Ja, dat is niet zo. Dat, dat zeg je eigenlijk een beetje op Ik wil niet zeggen dat jij mensen nu voor fanboy uitmaakt hoor. Maar, nee, maar het is, ik, dat geldt ook voor mij op, hoor. Ik vind Apple producten... <laughs> zonder ze eigenlijk gezien te hebben, al goed. En deze is misschien niet helemaal goed voor mezelf. Maar de, ik bedoel, je hoeft niet per se een fanboy voor te zijn. Maar Apple ja, heeft doet. gewoon dat imago van... oké, okay, goed product, wil ik hebben. Nou, die reputatie hebben ze opgebouwd, maar ook verdiend. Hè? Want dat ja, ja. is inderdaad wat ik wou zeggen. Van, voordat je zoiets zegt, en voor, niet door mij hoor... maar door andere luisteraars, voor, voor fanboy wordt uitgescholden. Uh, mensen kunnen er altijd wel een beetje lelijk over doen. Van, oh, Apple producten, we zijn je altijd maar tevreden mee. Ze hebben wel de reputatie opgebouwd... dat als we met iets komen dat dat doorgaans toch wel heel erg fijn in elkaar uh, gezet is. Mm -hmm. En ja, dat dan kan ik me ook wel voorstellen. Um, ik uh, ben in ieder geval niet zo overtuigd geraakt gisteren... dat ik dacht van, oh, ik ga eens even kijken... hoe ik een iPhone 4S in mijn handen kan krijgen. Maar goed, uh, dat gaat natuurlijk weinig over tablets. Wat wel interessant is, 12 oktober... is voor alle iPad-gebruikers iOS 5 beschikbaar. Ja. Met wat nieuwe functies. Uh, iMessage, uh, nieuwe notificaties... Een gesplitst keyboard, mocht je dat willen. Ik dacht dat ik dat heel erg fijn zou vinden, maar ik gebruik het nooit. Uh, je hebt kijken. het al geprobeerd. Ja, ik heb al sinds uh, ik heb zo'n developer-account. Okay. Ik heb nog steeds een heel goed app-idee en ik ben op de helft en werk nog steeds voor geen meter. Uh, <laughs> even kijken. <clears throat> ja, wat is nog meer nieuw in iOS 5? Dat is, zijn wel de grote berichten. Ik kijk nu even op mijn lab of op mijn, op mijn iPad vormen. Wat, wat er nieuw aan is. Ik heb het alweer zo lang. Ja, vooral de Twitter-integratie, mensen... Oh, dat is inderdaad wat je zegt. Hè? Dat viel wel op. Gisteren is er heel weinig over gezegd. Over de Twitter-integratie. Um, ook niet de Facebook-integratie. Wat we toch ook mensen een beetje stiekem verwachten. Mm -hmm. Dus uh, ja, nou ja, dat valt eigenlijk wel op. Dat ze dat daar niet extra over gehad hebben. Nou ja, goed, uh, iOS 5 komt in ieder geval beschikbaar. En dat noem ik dan ook maar weer een inhaalslag om zeg maar tegelijk te hoog te komen met Android. Dus uiteindelijk is mijn conclusie, denk ik. Uh, Android en iOS is weer ongeveer gelijk aan elkaar. Maar er is geen grote voorsprong, zoals ik het nu kan zien, op dit moment voor een van beide partijen. Nee, mee eens. Ja, ging wel snel, hè? Ja. Ja, dan krijg je ervan van als, je, als je niks bijzonders te veranderen hebt. Ja, nou ja daar hebben, hebben we dan de hele dag die wait die, die, voor uitgesteld. En we zijn altijd hartstikke druk nu. En we moeten over een kwartier of zo alweer weg. Nou, een half uurtje, wat is dat? En uh, nou, dan denken we, nou, dan verzetten we dat. En dan gaan we lekker over uh, Apple praten. En uh, zijn we er alweer doorheen? Ja, nou, jammer. Het is niet anders. Maar we hebben we andere dingen. Uh, de Asus Transformer 2... En nou, we kennen natuurlijk allemaal de Asus iPad Transformer. Dat, dat is de keyboard tablet toch? Ja, dat is waar het keyboard dock op aangesloten kan worden. Nou je hebt een 16 uur aan batterijduur, een mooie prijs, 399, noem maar op. En Asus heeft al laten weten, al een paar maanden terug, van daar komt een opvolger. Yay. En nou is deze week bekend geworden dat die opvolger helaas niet voor 399 euro in de markt gezet zal worden, maar waarschijnlijk 499 euro. Boah. Ja, Asus denkt dat het geen zin heeft om mee te gaan met de lage prijzen die we tegenwoordig uh, tegenkomen en bij Android tablets. Zij zijn overtuigd dat de specificaties van hun tablet en de populariteit van Asus onder de tablets stand zal houden en dat het nog steeds een succes zal blijven. Ik vind het gevaarlijk. Ik uh, ben het met je eens. Ja, je liet al een beetje vallen de lage prijzen die we tegenwoordig tegenkomen bij Android-tablets. Of ja, lage tablets lage in het algemeen. Nou ja, de HTC Flyer is uh, inmiddels verlaagd in prijs. We zien de BlackBerry Playbook vooral in Amerika uh, verlaagd worden in prijs. Maar dat zal ja. ongetwijfeld ook naar Nederland komen. Acer Koning Tab A500 is inmiddels 50 euro verlaagd naar 350 euro, geloof ik. Dus uh, dat gaat langzaamaan allemaal omlaag. En, dat is natuurlijk... en is dat allemaal een direct resultaat van de Kindle Fire? Nou, ik denk vooral voor de 7-inch tablets, de Playbook en de, en de HTC Flyer, kijkend naar Amerika, dat dat in, een indirect inderdaad wel een, een resultaat daarvan is. Okay, want ja, ja, de, ja de, vanzelfsprekend worden ze daar bang van. 199 dollar is natuurlijk helemaal geen geld. En de, wat krijg je er meer voor, uh, voor, voor die 300 of 499 euro die je voor de Flyer moest betalen, zeg. Ja, en dat is inderdaad het grote probleem. Want natuurlijk is zo'n... Zo ja, wat is dat? Uh, zo, nou ja, Playbook is ook geen goed voorbeeld. Flyer is geen goed voorbeeld. <laughs> <laughs> hmm, Zo'n zo 7 Plus van Samsung, dat is natuurlijk wel een betere tablet op papier. Ah. En qua specs en dat soort dingen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het gebruiksgemak. En hoe, hoeveel moet je inleveren om, uh, om 300 euro te kunnen besparen of 300 dollar. En volgens mij bij de 7 inch is het nog wel meer. Dus ja, uh, ja daar heb je wel inderdaad een goed punt. Maar ja, een rare set van ANCZ duurder. Ja, maar ja, goed, aan de andere kant, we weten dus nog niet de, de specificaties. We, we gaan ervan uit dat het een Tegra 3-processor is, de, de, van uh, Nvidia. Het KAL? l Ja. Yeah. Dus dat is dan wel weer een, een processor die, die die tablet ook wel drie tot vijf keer sneller moet maken dan de Tegra 2-processor die we nu kennen. Nou, dat is mooi meegenomen. Maar aan de andere kant, ja, eigenlijk elke nieuwe tablet die vanaf volgende maand gepresenteerd wordt, heeft waarschijnlijk een uh, Tegra 3-processor. Dus daarmee onderscheid je je weer niet echt. Mm -hmm. Dus het is maar afwachten wat ze gaan. Uh, misschien komt er wel een hele spectaculaire tablet... met allemaal nieuwe features, al ga ik er niet van uit. Maar ja, je betaalt dus 100 euro meer. Ja, je kan net zo goed stoppen met die site, hè? Want. Uh, <laughs> mij is het debits, debits, uh, nieuws, is een beetje. Uh, als, als we het hiermee moeten doen in onze podcast. Ja. Het, nou, het is allemaal geen positief nieuws in ieder geval. Hey, nee, dat is een beetje een beetje nare podcast wordt het op deze manier. Hmm. Maar goed, misschien maar vinden op, mensen het wel fijn dat we het een keer wat korter kunnen houden. Ja, precies. Maar we hebben ook positief nieuws. Of tenminste, ik heb positief nieuws. <laughs> Want ik uh, heb een uh, a 3 Tab A100 in mijn handen. In de steeds voller en drukker wordende 7-inch markt voor tablets. Uh, die is dit jaar of de afgelopen maand echt pas van start gegaan. We hadden natuurlijk de BlackBerry Playbook. De HTC Flyer, en dat was het wel zo'n beetje. Maar er komen steeds meer 7 instablets op de markt. En uh, een daarvan die onlangs gelanceerd is, is de A100 van Acer. Android 3.2. Uh, ja, heel mooi apparaat. Het is dat je hem niet kan zien op dit moment. Ik heb een kleine preview op de website gezet. Dat zal ik zo meteen ook onder uh, dit artikel zetten. Um, oh. Maar de, mijn eerste indruk is, fantastisch apparaat eigenlijk. Kost dat? Dat kost maar 299 euro. En wat krijgen we daarvoor? Android 3.2 Honeycomb, 7 inch, uh, lichte, uh, draagbare tablet, echt goed, goed mobiel, uh, slank, alles erop en, er, uh, en aan, HDMI, micro-USB, uh, uh, speakers... BLNA ja, Dan moet je even schuldig blijven. Ja, <laughs> Volgens mij niet. Spreken, kindo, nee. Volgens nee. mij niet. Maar er de, de, uh, ja, zitten met Android zoveel mogelijkheden om alles te streamen. HDMI ah, is wel, uh, dat kan je toch met je kabeltje ofzo toch? Dat of kan misschien... altijd via de kabel. Maar er is dus ook een micro SD kaart om je geheugen uit te breiden. Oh. Um, nou ja, er zit eigenlijk gewoon alles op wat je nodig hebt. En ik vind dat 7 inch, ik had nog niet eerder een 7 inch tablet in mijn handen gehad waarvan ik zo enthousiast werd. Ik okay. vind dit echt zo handig. Ja, want en, 7 inch is wel een lekker formaatje, hè? Het is, het is heel relaxed. Het is, je pakt het zo maar even bij. Het, is niet, het ligt niet zwaar in de hand, zeg maar. Je kan het echt in één hand vasthouden. Mm -hmm. En even je mail checken of even een mailtje terugsturen. Of, ja in hey, uh, die Acer, is dat, een, uh, is dat uh, het beeldformaat? Is dat 16.9 of 4.3? Nee, 16.9. Want jij had 4x3, vond jij, uh, nou ja, interessanter. Ik... Ik weet niet, ik, uh, ik ben wel een beetje... Als ik zou de, de tablets met elkaar vergelijken... En nogmaals, uh, of niet nogmaals, maar ik weet niet hoe dat er met 7 inch zit... Maar als we het over 10, 9, 7, 10.1, zo'n zo soort formaatje hebben... Uh -huh. uh, dan is zo'n 4.3 formaatje... Je uh, zorgt eigenlijk voor dat hij in twee oriëntaties gewoon beter mogelijk is. Uh, te, uh, beter te gebruiken is. Bijvoorbeeld met die HTC Flyer van 7 inch die ik vast had... Of een andere 16.9 tablet vind ik eigenlijk dat je alleen maar landscape echt goed kan gebruiken. Voortreed ja. is schijnig, maar het is vaak te klein en te veel zoomen met je vingers... ook al kan het soms soepel in, in zo'n tablet, is dat toch allemaal even net wat extra moeite. Terwijl als ik mijn uh, iPad bijvoorbeeld gebruik om, om, om, om nujij... of uh, nu.nl of volkskrant.nl of wat dan ook te openen... dan kan ik het in principe allemaal al wel lezen. Soms zijn er wat kleinere lettertjes waar je toch wat in moet zoomen... Maar je krijgt meestal al een goed idee. Terwijl als ik het op een 7 inch in Portrait open. Dan is het echt zo van. Oh dit is net iets groter dan een mobiel. En ik moet sowieso al gaan inzoomen. Zeg maar. Ja. Ja. Je zorgt sowieso zorg je eigenlijk altijd voor. Dat je die zijbalken bijvoorbeeld wegzoomt met je vingers. Zodat je alleen de, de body ziet van een, van een website. En dat soort dingen. Terwijl als je hem in, in landscape houdt. Dan krijg je al het, het hele internet, zeg maar, voor je gevoel. Of de hele website. Ja, nee, daar ben ik het wel met je eens. Ik heb nou inderdaad... De meeste dingen gebruik ik gewoon in, in, in uh, landscape-modus. Maar als je inderdaad naar, naar portrait-modus gaat... dan uh, veel applicaties of dingen die ik tot nu toe gezien heb... ondersteunen dat niet eens. Of je moet in één keer weer terugdraaien naar landscape... en dan weer naar portrait. Heel irritant. Um, maar je, uh, er wordt heel veel schermruimte niet gebruikt in dat portrait omdat het gewoon allemaal eigenlijk gebaseerd is op landscape-modus. Zelfs voor een 7 inch tablet. Ja, maar dat komt natuurlijk denk ik gewoon omdat het verschil tussen uh, het landscape groot. en portrait is groter dan bij een 4.3. Ja, absoluut, absoluut. <lacht> dus dus uh, ik kan jouw punt, dat snap ik wel inderdaad. En dan mijn website als nu.nl, nou die past dan perfect in, in portrait-modus. Maar als je naar mijn website, tabletsmagazine.nl gaat, dan past het weer beter in, in landscape-modus. Het is met ja. waar de website op gebaseerd is natuurlijk. Maar mijn algemene indruk tot nu toe, ik heb een één dag uh, in mijn handen, is... Uh, ik ben zeer enthousiast. Maar wacht nou, op de volledige review. Toch? Uh, absoluut. Die komt uh, okay, deze week nog. 2,99. Yes. In Nederland te koop? Absoluut. Af sinds twee weken. Oh, maar is dit niet die ene tablet die je zegt... van: ...moeten we niet kopen omdat die A200 komt? Nee, dat zei ik gisteren ook al. Nee, dit is, de, dat is uh, Toshiba. Oh, dit, ik raak dit, het zo van in de war, Dit is de Acer Iconia Tab A100... ...en je hebt de Toshiba nee. AT100... Hoe kerst? <laughs> ja. Nee, jij zou een beetje... Nee, hoe, niemand kan dat bijhouden... Behalve jij. Ja, Al die tablets. Dus deze is, deze is wel de moeite waard. De, de, dit is van, wat ik een... tot nu toe heb gezien... De moeite waard. En Toshiba is, is misschien geen opvolger. Moe... Nee, nee, nee. nee. nee. Oké, okay, nee, dat lijkt me belangrijk. Uh, hey, uh, over goedkope tablets gesproken... <laughs> ja. En dan eigenlijk... Uh, 2,99 is natuurlijk een hoop geld. 199 dollar is opeens een stuk minder geld... Maar ik ga ook sparen. En als ik, uh, als ik goed mijn best doe, dan heb ik over een paar maanden genoeg. Want ik heb een berichtje over een 35-dollar tablet. Zo. Nom, nom, nom. In, uh, in India. Heb je, heb je mijn stukje erover gelezen? Of heb je het sowieso gezien op het, uh, ik, op het internet? Ja, ik, uh, ik heb het allemaal. Of tenminste, ik heb het nieuws gehoord en gelezen. Maar ik ben er niet heel diep, diep op ingegaan. Uh, Oké, okay, nou ja, goed. Het is zo dat ze in India. Dat is al vorig jaar een keer aangekondigd. Ze hebben een, een samenwerkingsproject gedaan met. Uh, wat verschillende uh, uh, onderzoeksbureaus, universiteiten en dat soort dingen. En die hebben met elkaar een zo goedkoop mogelijke tablet in elkaar geschroefd. Er is nog niet zo heel veel uh, over duidelijk qua specs. Maar wat we wel weten is: 7 inch be beeldscherm. 2 gigabyte intern geheugen. Een touchscreen en een ingebouwd in keyboard. Wifi, een echte USB-poort. En dan. Wat ik heel interessant vind, een twee watt voedingssysteem zodat het in India, in rural India, zeg maar, hè, uh -huh. het, het binnenland, daar hebben ze niet goede stroomvoorziening. En het grootste probleem is ook nog de regelmatigheid van die stroomvoorziening. Met zo'n twee watt voedingssysteem um, maken ze dat ding geschikt om eigenlijk in, in, in iedere boeren stopcontact op te kunnen gaan laden. Dus dat klinkt heel interessant. En het is te koop voor alle mensen in het onderwijssysteem. In India De dus studenten, leraren, uh, maar ook kleuters en dat soort dingen. En op die manier proberen ze dus die informatie te gaan ontsluiten, of in ieder geval dat product te leveren, zodat ze, dat iedereen in India goed, goed toegang heeft zeg maar, tot, mm -hmm. tot, tot, tot mobiele boeken en het internet en dat soort dingen. Maar blijft dat beperkt tot het educatieve deel, of krijgen consumenten ook echt toegang tot dat? Praat? Is nu nog niet, niet heel erg duidelijk. Um, ik denk dat het in eerste instantie uh, dat ze het zullen moeten houden bij, uh, bij het onderwijssysteem. Uh, ...gewoon omdat... ...volgens mij is India best wel groot. <laughs> er zijn, <laughs> ja, zijn, zijn er al een heleboel... ...zeg maar, die, die, die waarschijnlijk gaan kopen. Dus uh, misschien als, dat ze, als die markt... ...verzadigd blijkt te zijn... ...dat ze dat, ze dat verder breed kunnen trekken. Uh, of misschien... Um, ...dat ze daar wat meer voor kunnen vragen... ...zodat uh, de, de, de, de consumenten uit India het ook kunnen kopen. We moeten het ook niet echt zien... ...als een concurrent voor, voor een iPad... ...of een Kindle Fire of wat dan ook. Nee, dit is gewoon eigenlijk... Uh, zo, van zo'n project waar je zegt van, ik probeer zo'n goedkoop mogelijke computer te maken uh -huh. en dan is zo'n Raspberry Pi is bijvoorbeeld super tof, of zo'n Arduino of wat dan ook, maar ja, dan zit je weer met het probleem, moet je weer een televisie uh, aan, aansluiten of een beeldscherm en een, en een toetsenbord en wat zij hebben gedaan is eigenlijk gewoon voor een tientje extra want 35 dollar, hebben ze gewoon dat beeldscherm kunnen inbouwen, dus het is ook niet de dunste tablet, het is niet de snelste tablet, nee, maar, ja. maar het is wel gewoon een hele goedkoop computer Waardoor een heleboel uh, studenten ja, wat, wat, wat en leerlingen nodig krijgen. Wat meer heb je nodig? Ja, wat wat heb je nodig. nodig. Ja. ja, ze zullen wat langer moeten wachten op, uh, op nu.nl dan wij, maar goed, uh, ze kunnen het toch niet lezen. Nee, <laughs> <laughs> ja, maar dat, dat vind ik, ik vind dat een van de, me van de interessantste uh, ontwikkelingen van de, van de laatste Absoluut. tijd. Uh, Absoluut. Dat hij nu ook echt aangekondigd is. En uh, we, zullen, we zouden deze een keer geen podcast opnemen zonder dat mijn buren beginnen te simmeren. <laughs> Ongelooflijk, is we zo hè? Ja, ja. Het is nummer zes en we hebben nog niet één keer gehad dat ze niet aan het. Uh, aan... Hoor je dat? Ja. Dat is Oeh. Respect. specht. Nou goed. Dat, uh, dat, uh, dat geeft ons aan uh, dat uh, we moeten ophouden met de 35-dollar tablet. Maar in ieder geval hartstikke interessant. En dan uh, voordat we voorspellingen gaan doen, wat soms dan echt lastig gaat worden. Hebben we hebben eigenlijk alleen nog maar een update over, over webOS. Zoals elke week bijna. Ja, precies. Maar ja, goed. Dat is ons ieder van mijn hobby. Uh, WebOS. Hmm, misschien wordt het wel gekocht door iemand. Of niet. Ja, dat was het wel. <laughs> ja, misschien door Amazon. Misschien door iemand anders. Als het door Amazon gekocht wordt, dan uh, zie ik het niet als een heel, heel, heel grote kans... dat het meteen ook in de, in de Kindles terecht zou komen. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ik denk dat het een, een talenten- en patentenacquisitie zou zijn dan zeg maar... Uh, mm -hmm. Als het door iemand anders gekocht zou worden, hmm, geen idee. Oh, wat misschien wel interessant is, om het toch over WebOS te hebben. Um, we hebben het natuurlijk al eerder over gehad toen Google Motorola kocht. Van nou, uh, is het dan wel goed voor, dat, uh, voor, je, voor je partners, zeg maar? En Google die, die, die is nog steeds uh, ieder interview en zo lopen ze te roepen: Ja, nee, dat is zo goed voor Android. Maar wat zien we nou? Dat bijvoorbeeld Samsung, die is gewoon een, een kracht achter Tizen aan het zetten, hè? dat nieuwe mm -hmm. Migo. Ja. Uh, we zien uh, sowieso. Uh, ...Amazon, maar dat was vanaf het begin af aan al duidelijk. Die denken van, we nemen alleen jullie basis... ...en voor de rest uh, willen we niks met jullie te maken hebben. We zien uh, HTC. Waar hadden die het laatst nou over? Die hadden het toch ook op, over... ...een of andere open source... Uh, ...OS hebben. Kun jij dat zo snel voor de geest halen? Nee. Maar nee. Nee, ja. nou, zien... er is inderdaad genoeg beweging... ...in die markt. En uh, Je ja, zou precies. bijna zeggen van... ...wat gaat er met Android gebeuren? Precies, dat is eigenlijk een beetje het punt wat ik wil maken. Want nou, ik ben nog helemaal niet zo positief over, over die acquisitie... en hoeveel veiligheid het nou biedt voor Android en, de, en voor de fabrikanten. Want wat we zien is dat het misschien dan tegen een, een partij als Apple gebruikt kan worden. Maar wat vorige week ook in het nieuws is geweest... is dat Samsung, de grootste leverancier van Android... Mm -hmm. de, de grootste fabrikant... die heeft gewoon weer lachend met de Microsoft een deal gesloten... van ja jongens, waar herkennen jullie patenten wel... Dus laten we er gewoon maar gewoon voor gaan betalen. En, uh, en niet het risico nemen om in een rechtszaak verwikkeld te raken zoals we dat met Apple hebben. Mm -hmm. um, en Google is daar niet zo blij mee natuurlijk. Want dat geeft maar eens aan dat bijvoorbeeld Samsung of een HTC, want die hebben ook al een deal. En ondertussen zijn het er volgens mij acht of negen fabrikanten die een deal hebben met Microsoft. Ja. Dus gewoon niet inzien hoe Motorola-deal, de Google-Rola-deal, hun beschermt. En dat is toch best wel opvallend. En dat maar is maar toch moet, wel. moet Google daar dan ook niet meer mee naar buiten treden? Van jongens, we, we gaan jullie nou echt helpen? helpen. Of is... Ja, maar ja, het is. Uh, um, hoe zeg je dat toch ook weer? Uh, geen woorden maar daden. Feyenoord 1 of zo. <laughs> weet je, want het is zo dat ze kunnen dat wel elke keer roepen. En Erik Smit, uh, weet ik veel, die roepen dat ook al komen wel. Oh, oh, oh. Maar ja. Uh, toch is iedereen er bang het werkt voor. Het is nog niet echt super. Kijk, en ik weet dat, dat, dat zoiets niet super snel gaat. Aan de andere kant, als het niet heel snel gaat en je weet dat een, een deal tussen Samsung en, en Microsoft wel snel gesloten kan worden... Mm -hmm. ja, dan is het dus gewoon geen oplossing. Dus mm, ik, uh, ik uh, ben de laatste tijd iets minder enthousiast geworden over Android. Of in ieder geval hè, over hun toekomst. Dat ja. is minder uh, rooskleurig dan die was. En zeker als we dan nog eventjes snel terugpakken op uh, waar deze podcast over gaat, over tablets... Android voor tablets... dat begint een steeds lastiger verhaal te worden op deze manier... met al die patentstrijd waar vooral Apple de keihard tegen inknalt, uh, waar ze voor Microsoft gewoon gaan betalen... en dat er zometeen een concurrent is van 200 dollar... die in principe 90% van, uh, van hun producten over kan nemen... Qua, qua specificatie, zeg maar, maar dan een beetje tekort komt... maar wel, maar 200 dollar kost. Dus het wordt voor de, voor de Android-fabrikanten... wordt het uh, bijna een lastige hobby om tablets te blijven maken... Ja, tenzij ze overstappen naar iets, iets anders unieks. Ja, maar dan noem ik het geen Android-fabrikant meer. Dan nee, ja, is het dus absoluut. Dan is een Zen, of een, ja. een Bada... of misschien wel WebOS. webOS. Nou, wat heb je nou nog meer? Je hebt allerlei van dat soort dingen. Uh, en uh, eerlijk gezegd... Uh, moet ik ook nog eventjes uh, melden. Want ik zat gisteren naar die iPhone 4S te kijken... en denk van nou... als ik dan toch in de markt zou zijn voor een nieuw mobiel... ik uh, weet nog niet of ik zou voor de 4S zou kiezen. Ik ben wel benieuwd waar, waar uh, Nokia mee komt. Ik denk dat... Uh, Apple gisteren een kleine deur heeft geopend voor Nokia met hun uh, Microsoft mobiel. Die komt dus met Windows Phone Mango of Windows Phone 7.5? Ja, ja, ja, goed, het schijnt een mooi high-end toestel te worden. Dat, uh, hoe noem je dat ook weer? Z-Ray of zo. Is dat de naam uh voor -huh. dat ding? Ja. En uh, ligt natuurlijk een beetje aan wat voor camera's hebben. Dus ja, het is een eerste generatie product, Het zal het wel niet helemaal zijn. Uh, dus uh, ik weet niet of mijn opmerking nou echt wel zo. Uh, uh, maar het, is in ieder geval in, het wordt interessanter om er naar te kijken. Dat ja, ja, dat is het inderdaad. Ik denk dat het inderdaad, uh, de Apple, uh, om, omdat het verschil tussen Android en een Apple nu niet meer zo heel groot is, uh, opent dat wel weer kansen voor, uh, voor segmenten als een, uh, als een Windows Mobile of misschien wel de Bada-telefoons, Tizen, uh, noem uh -huh. het allemaal maar op. Ja. Dus, uh, god, het is allemaal erg in beweging. Dus, ja. uh, nou, nou dat is het denk ik wel zo'n beetje. Oké. Okay. Nou, Hoe of, of zie jij dat anders? Ja, voorspellingen. Ja, dat is misschien wel een beetje de voorspelling. De, de Android. Uh... Ja, dat is een, Hoe, wel een voorspelling. Dat is wel een voorspelling op lange termijn, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. <laughs> nou, het is heel lastig om dat in te schatten. Ik denk, ik denk dat er de, op de korte termijn weinig zal veranderen. Zeker uh, gezien wij in Europa toch uh, bijvoorbeeld de Amazon Kindle Tablet niet hebben, dus niet direct de gevolgen zullen gaan merken. Uh, en die iPhone 4S, ik denk dat dat ook weer gewoon... Omdat Apple zo groot is en omdat er heel veel mensen gewoon fan van zijn... En dan noem ik ze geen fanboys. Mm -hmm. Dat dat gewoon groot blijft, uh, al wordt het gat met, uh, met de concurrentie kleiner. Ik zie dat nog niet allemaal heel snel veranderen. Nog niet. Nee, oké. Okay. Maar... Oké, okay, nou, dus dat is... Dat is uh, ja, want ik heb niet echt een, een voorspelling voor volgende week... Ik denk dat, uh, wat ik net gezegd heb, dat, dat, dat we daar maar eventjes mee moeten doen. Denk je dat Samsung en... volgende week met een nieuwe tablet komt? Uh, oh ja, yeah. nou uh, vier, <laughs> vier tablets is nog niet genoeg, denk ik. Dus wie weet komen er nog. Oh, je, nog hebt, natuurlijk de no je hebt natuurlijk de Galaxy Note nog. Dat is ook nog een, eigenlijk een tablet. Oh ja, yeah, dat, is, dat is een 5. 5.3. 5.3, dat zijn er dus vijf. Ja, nou ja, ik denk dat ze wel voor de 10 kunnen mikken voor volgende week. <laughs> Precies. Waar kunnen mensen jou vinden op het internet, Martijn? Tabletsmagazine.nl en daarnaast uh, Twitter Martijn Shell met CH en Google Plus Martijn Shell met CH. Aha, ik ben Sam van projectcafé.co met CO. Ik ben te vinden via Google Plus, Sam Rijver. Je kan me bereiken via sam@projectcafe.co als je een mailtje wil sturen. Laat een reactie achter onder de post van de podcast. Dat horen we graag van jullie. En tot een volgende week. Oké. Okay. Bye.